Katrien Straatman met het NOS-journaal. Turkije wil meer geld zien voor de opvang van vluchtelingen. De 3 miljard euro die de Europese Unie heeft beloofd... is volgens de Turkse premier Davutoglu niet genoeg, maar slechts een gebaar. Eens november sloten de EU en Turkije een akkoord... waarin werd afgesproken dat Europa 3 miljard euro geeft... als Turkije vluchtelingen uit Syrië opvangt... en voorkomt dat ze verder Europa intrekken. In ruil daarvoor worden de onderhandelingen... over een EU-lidmaatschap voor de Turken geopend. En vandaag opnieuw een drama voor de Griekse kust. In de Egeïsche zee zijn zeker 15 vluchtelingen omgekomen... nadat hun boot was gekapseist. Zes slachtoffers zijn kinderen. Ook de eerste weken van het nieuwe jaar... blijven er vluchtelingen de oversteek wagen naar Griekenland. Sinds 1 januari ruim 31.000 mensen... meldde de Internationale Organisatie voor Migratie deze week. Minister Bussenmaker maakt zich zorgen over slecht verdienende ZZP'ers in de kunst- en cultuursector. Ze trekt 2 miljoen euro uit om de grootste nood aan te pakken. Ze wil ook dat de Raad voor Cultuur kritisch kijkt of werkgevers wel genoeg betalen. Uit een rapport van de Sociaal-Economische Raad, dat in opdracht van de minister is geschreven, blijkt dat de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector hard zijn aangekomen. En dat ZZP'ers veel minder verdienen, soms bijna de helft minder dan vroeger, toen ze nog in dienst waren. Christine Lagarde stelt zich kandidaat voor een tweede termijn als directeur van het Internationaal Monetair Fonds. De Franse Lagarde maakte haar kandidatuur bekend op het Wereld Economisch Forum in Davos. Minister Dijsselbloem liet gisteren al weten dat hij een eventuele verlenging volledig zou steunen. De 66-jarige Lagarde heeft sinds 2011 de leiding bij het IMF. Veel Europese leiders roemden de manier waarop ze het fonds leiden tijdens het dreigende faillissement van Griekenland vorig jaar. Het weer vanochtend is het overal droog en vrij zonnig, maar vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en tegen de avond gaat het regenen. In het noordoosten kan er ook eerst nog natte sneeuw vallen. Het wordt overdag tussen de 0 en 5 graden. Morgen ook geregeld zon en het is een stuk zachter met temperaturen tussen de 6 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de randstad is het nog langzaam rijden op de A5 Amsterdam, richting Hoofddorp. Bij knopende hoek 3 kilometer. Dat was een ongeluk. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen de knopende velzen en Raasdorp 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Vandaag? Vandaag zouden we de Haarlemse vierde klasse voetbal doornemen met Martijn Prinsen. Maar door droevige familieomstandigheden kan hij niet naar de studio komen. We wensen hem heel veel sterkte. We gaan uh, toch die vierde klasse wel behandelen. We gaan de hele sport behandelen. Er is genoeg en wellicht komen er nog wat gasten binnenlopen. Maar ja, het, het, droevige dingen daar kan je niets tegen doen. En droevig was het gisteren ook in Zandvoort. Luister nu maar. Mazel en voor de hele mispoog. Rika Jansen. Het voorbeeld hoe je van eenvoud groot kunt worden. Ze is gisteren overleden, 91 jaar oud. Een markante zandvoertse. En op haar kaart staat bovenaan, er is een Amsterdammer doodgegaan. Rika is overgebracht naar het uitvaartzorgcentrum Zandvoort... aan de in Zandvoort... waar gelegenheid is tot afscheid nemen op zondag 24 januari van 1 tot 3. U luistert naar de Watertoren Sport. Sportprogramma van ZFM, Zandvoort. En daarin wordt zo'n beetje de hele sport behandeld. Heel opmerkelijk, de afgelopen week... was dat de tennissers soms bedreigd worden door de gokmafia. En wie zei dat... Jan Simmerink, directeur sportief van de Nederlandse Tennisbond. Het gebeurt wel en uh, dat is toch jammer. Maar wat komt er allemaal uit de sport aan lelijke dingen daarboven? Laten we hopen dat het zeer snel afgelopen zal zijn. We gaan naar muziek. En ik geloof dat uh, onze technicus van vandaag... Charles Duif. En ook van volgende week, als het goed is, Jenny. Een Heel mooi <laughs> nummer. Ja, en, en de komende weken. Heel ja. fijn, Charles, dank je wel. Uh, een heel mooi nummer van Herman van Veen klaar heeft staan. Ja, heb Als... ik helemaal. Als het net even anders was gegaan. Als Hitler toch de oorlog had gewonnen Wat weinig had geschild Met die V2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 Zou er te lezen staan. Op de cafés. Wat afweek van de norm. Dat zou men doden. Men kocht Mercedes'en. En BMW's. Om dan als heersers langs de weg te razen. Dat iedereen hun macht.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 het net even anders was gegaan... Prachtig nummer van Herman van Veen. We zijn alweer een kwartier op weg in de Watertoren Sport... Het sportprogramma van de CFM in Zandvoort. En zoals gewend, zoals u gewend bent... gaan we weer over wielrennen praten. En we doen dat wekelijks met André Jansen, de grote promotor van het wielrennen in Nederland... maar ik heb eerst twee berichtjes voor u. Vincenzo Nibali hoopt dit seizoen Astana te verlaten. De 31-jarige Italiaan is ontevreden over de wijze... waarop de teamleiding met hem omgaat. Lampre Merida lijkt de grootste kanshebber om hem binnen te halen. Dan Robert Sasson is op 37-jarige leeftijd overleden. Dat is de derde ronde renner van Covidis die dat overkomt. De doodsoorzaak is niet bekend... Sazon maakte tussen 2000 en 2003 deel uit van de Covid-sploeg. Hij reed in dat team samen met Frank van der Broeke en Philippe Gaumont. die tussen ook alle twee overleden zijn. Opmerkelijke berichten. André Jansen, goedemorgen. Goedemorgen, Annie. Ik zei opmerkelijke berichten. Ja, uh, ja dat er renners uh, voor hun tijd overlijden. of mensen uh, voor hun tijd overlijden. Uh, ...heeft soms een aanwijsbare oorzaak, maar een, een bewijs dat de mensen te vroeg zijn overleden door hun uh, sport... ...is nooit geleverd, hoewel we allemaal natuurlijk wel sterke vermoedens hebben... ...dat ze ongeoorloofde middelen hebben gebruikt en zodoende hun lichaam hebben opgebruikt voor zijn tijd. Ja. Uh, een Formule 1-auto gaat ook niet zo lang mee als een Golf Diesel, hè? Ja, dat is waar. Covidus trouwens is uh, heel vaak in verband gebracht met, die, uh, met dat gebruik van verboden, uh, verboden middelen. In 2004 viel de naam van die uh, uh, Sassone ook al. En drie jaar later werd hij veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. En in 2004 kreeg hij tevens twee jaar schorsing nadat hij positief was getest. Nou, ja. laten we het maar gauw vergeten, want de wielrennen is een te mooie sport om dit soort dingen continu te herhalen. Want ja, ik blijf erbij... Uh... ...dat er maar één uh, remedie is om de sportieve fraude voortaan wereldwijd uit te bannen. Dat is door het in het wetboek van het strafrecht onder te brengen. Sportieve fraude is dan een, uh, een criminal offense. En dan ga je dus in de boeien de gevangenis in. Als dat zover komt, dan houdt het al aan alle kanten op. En ik ben niet de enige die zo denkt. Nee, ik ook hoor. Rini die Wachtmans die heeft het al heel lang geroepen. Ja. Alleen dan kun je in de toekomst er vrijwel zeker van zijn dat het een ernstig exces zal zijn. En geen gewoonte zoals het jarenlang geweest is. Heel gek trouwens dat zo'n idee dan niet wordt uitgevoerd, hè? Ja, ik verbaas me er ook een beetje over. Maar het, is, het heeft te maken met internationale afspraken. Uh, een, een WADA die uh, macht wil en die, die vindt dat hun uh, invloed uh, de belangrijkste moet zijn ten opzichte van het IOC. En er zijn allerlei machtspelletjes gaande daaromheen. Terwijl je eigenlijk moet proberen al die regeringen de neus de goede kant op te krijgen. Ja. En het een keer in de VN onderbrengen ofzo. Ja. André, positief nieuws. Want we hebben weer een nieuwe Nederlandse ritwinnaar. Ja, Peter Koning. Die flikte het eventjes in San Luis. En je weet, renners die nog niet zo bekend zijn... ...die kunnen nog wel eens ontsnappen dat ze niet direct een paar mannetjes in het wiel uh, laten hangen. En het is hem gelukt, hij is een goede tijdrijder. Een voormalige elektricien die in uh, 2014 de lef had om naar Australië te trekken... ...bij de vrij kleine pro-continentale ploeg Drapak. Maar meneer Drapak zelf wil echt graag de Pro Tour in... ...en uh, geeft jonge renners met talent een kans... En in San Luis is dat gelukt. En ik heb persoonlijk contact gehad met Peter Koning en hem gefeliciteerd. En hij vindt het prachtig, al die aandacht. Het is een hele gewone, fijne jongen. en Een beul, een tijdrijder. En uh, we zullen nog meer van hem horen. Hij is Waffer geworden. Ja, wat denk jij? <laughs> <laughs> Natuurlijk. Al die, uh, die jonge gasten, die willen graag de contacten hebben. En ze hebben via WAF ook meteen de informatie... Ja, voor de mensen die het nog niet weten... WAF is de site over wielrennen gemaakt door André Jansen onder andere. Dan moet u maar gaan kijken op, op Facebook en dan komt u het vanzelf tegen. B-A-F-WAF. Ja. Dan had je het al over Australië. Down Under zijn ze aan het fietsen. Ja, prachtig. Ik kreeg een berichtje vanmorgen toen ik wakker werd... van onze vriendin Lisa Anderson... die wij, voor de grap eigenlijk, de waf van Australië hebben gemaakt... En die zegt, hé André, want het is natuurlijk uh, een avond daar, als het bij ons ochtend is. Ja. Heb je vandaag de etappe gezien met al die kangaroos op de weg? Ik zeg, lieve schat, ik heb geslapen. <lacht> want ik zie wel dezelfde beelden pas een dag later. Ja. Ik ga niet uh, zitten streamen en de hele nacht naar de koers zitten kijken, sorry. Uh. <lacht> en trouwens, de finales zien we al vrij snel. Ja. Het internet zorgt ervoor dat we echt de sport volledig kunnen volgen. Met zelfs de ronde van Gabon nu. Ja, zo leuk, hè? Prachtig, man. Ja. En als je daar dat juichende publiek ziet, die dromende mensen die genieten van sport, ach, wat geweldig. Wielrennen ja. is en blijft een schitterende sport. Ja, absoluut. Ik... En uh, ik vond, ik wil even noemen het prachtige initiatief van Rob Harmeling, die het uh, oude. Uh, netwerken, zeg maar, wat altijd in de skybox plaatsvond bij het voetballen en ook wel bij het golfen de laatste jaren. Hij zegt we gaan minstens één keer in de week met een groep zakelui uit de stad bij ons, uit de omgeving, op de fiets, allemaal in fietskledij en dan gaan we zakelijk netwerken. Ik denk van nou, dat is een geweldig goed idee ja, dat, dat een oud renner dat overal eens oppakt. Ja. He, want uh, als je met mijn vrouw kijkt op school, haar collega, docenten, en zelfs de directie van de school, die komen allemaal met hun racefiets en een helppie op. Komen ze naar hun werk? En dat, uh, ja, dat is uh, natuurlijk geweldig. In de groene trend die we nou eenmaal wereldwijd moeten promoten, is dit een goede gang van zaken, ja. Hartstikke goed. André Jansen, ja. je was onderweg naar familieleden op te halen op het vliegveld. Ik wens je ja. een voorzichtige rit. En bedankt ja, voor deze bijdrage. Tot volgende week. Oké, okay, Henny. Dag jongen, dank je. En, en, en de resten voor de familie uh, Jansen, hè? Ja, dat, uh, dat is duidelijk, hoor. Dat weten ze. Oh. Dag jongens. Ja, jongen. dat weten ze al lang. Ja, ja okay. daarom. Hoi. Dag. Dag. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bait. You. you say shark. I say him and George was never my son.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 Wayne. You say John I say Wayne Hot well, dogs I say cool a man I don't want to be the president of America I say smile I say cheese Cartier I say please I say Jesus I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate 'cause all I want to do is go. onze technicus had deze plaat natuurlijk prachtig uitgekozen... na het verhaal van André Jansen over het wielrennen. We zouden vandaag praten over de vierde klasse amateurs... ...de Haarlemse vierde klasse met Martijn Prinsen. Maar zoals u al gehoord heeft, is die door droevige familieomstandigheden... ...niet in staat om naar de studio te komen. We kijken toch even naar die wedstrijden die er aanstaan te komen aanstaande zondag. Alle wedstrijden beginnen om twee uur, behalve de laatste die ik zo apart ga benoemen. Om twee uur krijgen we geel-wit DSK... Onze gazelle SVI, Schoten-RCH, HBC-terrasvogels... Dio tegen BSM en DSS tegen Sparrenwoude. Interessante wedstrijden. Maar misschien is wel de meest interessante... Allianz tegen Velsen Noord. Die begint om kwart over twee op het sportpark van Allianz. En u weet, de eerste wedstrijd is door Allianz van die uh, Velzenoorders gewonnen. De stand is dat HBC staat met 13 wedstrijden 32 punten bovenaan. Schoten is tweede... Met drie punten minder en ook Velsen Noord heeft drie punten minder, ook uit dertien wedstrijden. En dan Allianz op de vierde plaats met 27 punten. Nou, als we ervan uitgaan dat Allianz die tweede wedstrijd thuis ook wint van Velsen Noord, ligt de situatie natuurlijk in die vierde klasse D helemaal open. En dan wordt het alleen maar spannender en spannender. Onderaan staat SVJ met vier punten, daarboven Dio met zes en die gaan natuurlijk proberen om punten binnen te halen. Een prachtige klasse die vierde klasse. En het praten over die klasse met alle ins en houd, met Martijn Prinsen bewaren we voor een aantal weken verder. Volgende muziek uitgekozen door onze technicus van vandaag. Captain Bivard, Abba Zabba. Nee, ik heb... Oh, nee. je hebt wat anders? Nee, nee, nee. Ik, ik heb voor jou klaarstaan de winner takes it all van Abba. Oh, dat heeft ook <laughs> wel met die vierde klas te maken. Zo is dat. dat is wel lekker. Daar komt Abba.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 The losers standing small Beside the victory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 Winner dat was natuurlijk de groep Aba. Ja, Henny, uh, hoe kijk jij er tegenaan? ADO, wat uh, dreigt ten onder te gaan vanwege het feit... dat die Chinees nog altijd die miljoenen niet heeft overgemaakt? Oh, en ik denk dat hij het niet gaat doen ook, hoor. Het... <laughs> Zou het niet? Nee, het is een rare affaire. Ik denk dat de man die die uh, aandelen toen verkocht heeft... dat hij ja. gewoon moet terugkopen, want dat is ook de man met geld daar bij ADO. Ja, nou hoorde dus... ik gisteren wel in het nieuws dat er een aantal... Uh, uh, Bedrijven zijn uh, die wel bereid zijn. als er eenmaal een faillissement is uitgesproken. om dat toch een doorstart te maken met, met aandoders. Nee, nee. Het ziet er niet helemaal zwart uit. Nee, maar dan moeten ze failliet gaan. En... Hm? Ik denk ook dat de KNVB trouwens. Uh, er geen genoegen mee neemt hoor. en erin zal duiken. Oké. Okay. Nou, je toch over ploegen hebt die. Uh, in, op failliet gaan staan. Kijk eens naar de topklasse waar de Koninklijke HFC in speelt. De wedstrijd tegen WKE werd uh, afgelast. Die wedstrijd moet nog steeds gespeeld worden. Maar of die gespeeld wordt, is natuurlijk de grote vraag. Want WKE deze week nam het oude bestuur nam afscheid. Die zei het is afgelopen met onze vereniging. Er kwamen er toch weer mensen die de club hebben opgericht, opnieuw hebben opgericht. Zeg maar. uh, er staat een gigantische schuld. 600.000 bij de belasting. En in de kantine waar normaal 60, 70 mensen komen... komen er nou nog maar 6 mensen. Dus daar, daar moeten ze ook 17.000 per maand voor opbrengen. Het wordt allemaal niet makkelijker voor die club. En het nieuwe bestuur neemt natuurlijk een gigantisch risico... want als het er uh, niet uitkomt... kunnen ze zelfs persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Het is wel weer een verlies voor het Nederlandse voetbal... als WKE zou stoppen. Want het is natuurlijk daar dat woonwagenkamp in Emmen... een schitterend ploegje met schitterende resultaten. En ze staan bovenaan in de topklasse. en Dat is niet voor niks. Ze voetballen dus ook goed. Heeft u het gezien gisteravond? het waterpolo zinderend was die halve finale tegen Spanje. Maar Nederland heeft gewonnen... En staat dus vanavond in de finale tegen Spanje. En ja, dat, dat. Of sorry, tegen Spanje zeg ik. Natuurlijk niet tegen Spanje, maar tegen Hongarije. En dat wordt natuurlijk ook weer een, een dramatisch spannende wedstrijd. Voor de derde keer in een maand heeft de Nederlandse vrouwenploeg een finale van een toernooi gehaald. Met als hoofdprijs natuurlijk het Olympisch ticket. De Waterpolis versloegen gisteren bij het Europees kampioenschap Spanje. Na een 9-9 was het. En een zenuwslopende strafworpserie. Ze willen nu slagen waar de handbalsters en de volleybalsters stranden met 2D's. Nederland-Hongarije is vanavond om kwart over acht op de televisie op Nederland 3. Nederland heeft een, een heel jonge doelvrouw. Laura Aertsen is pas 19. Maar zij was het die in die strafschopperserie, trouwens ook in de hele wedstrijd, uitblonk. Het werd uiteindelijk 15-14 voor Nederland. De tranen vloeiden. En als Nederland vanavond wint... Dan zijn ze zeker van deelname aan de Olympische Spelen. De tijd zal het leren, Henny. En zo heet ook het volgende nummer: Time: Ellen Pearson. Nee, Ellen uh, Parsons. Parson. Ja, Parsons. Ellen Parsons Project. Prachtige muziek van uh, de Alan Parsons Project, nummer Time. De Zandvoortse Courant had gisteren een heel mooi verhaal op de voorpagina. Sportieve vluchtelingenbroers in Zandvoorts gastgezin. Twee jonge Syrische vluchtelingen die in november in de crisisopvang in Zandvoort zaten... wonen inmiddels bij Sam en haar gezin in Nieuw-Noord. Ze danken dat min of meer aan hun sportieve achtergrond. De broers zijn Mo van 22 en Ala. En uitblinkers zijn ze alle twee, respectievelijk in triatlon en zwemmen. En als er één man is die iets weet over zwemmen, dan is het Jos Kras. Die zit in de auto. Jos, goedemorgen. Goedemorgen, Annie. Jij kent ze. Ja, ik ken, ik ken Alla heel goed. En Mo heb ik uh, een keer meegemaakt met een zwemkliniek. Ik heb hem een keer thuis uh, bij uh, Sam en Said uh, ontmoet. Wat een fantastisch verhaal is dit, hè? Die jongens die zijn... Uh... De bekende vluchtroute gegaan. Ze zijn eerst naar, uh, naar Libanon gegaan, geloof ik. En toen uh, naar Turkije. Toen met de boot uh, oversteken naar, uh, naar Griekenland. Naar Griekenland, ja. Ze, waren, ja. ze waren niet bang, zeiden ze. Want ze konden heel goed zwemmen. Maar ja het, is toch, ja, het blijft een verhaal, hoor. Ja, ja, ja, ja. Maar vertel eens over de zwemkwaliteiten van Allah. Nou, Allah is, uh, ja, hij is begonnen twee maanden geleden bij mij... En uh, ja, hij heeft gewoon echt, uh, hij heeft talent, echt groot talent ook. Um, maar ja, waar je natuurlijk mee geconfronteerd wordt, ja die jongen die heeft wel een, een tocht van een paar maanden achter de rug. Dus hij heeft een behoorlijke conditie achterstand en op dit moment is het zo dat, ja hij zit natuurlijk met de IND en met de COA en uh, ja, hij probeert zich te settelen in Nederland. Maar ja, ze trekken ook steeds aan hem, dus ja. Yeah. Het, ja. is, het is trouwens schandalig wat er gebeurt. Ik snap van het COA helemaal niks. Want die jongens die moeten iedere donderdag naar Loon op Zand bij Tilburg om, om te laten zien dat het goed met ze gaat. Dat is toch bezopen? Ja, er, komt, er komt schot in de zaak, want het is nu afgelopen. Het is nu zo dat uh, het is geaccepteerd dat ze in Zandvoort wonen. Ja. En uh, van de week was de laatste keer naar Loon op Zand, wat uh, alle mij vanmorgen nog vertelde. Oké, okay, dus de Zandvoortse wethouders Bluis en Kuipers die hebben dat voor elkaar gekregen? Daar ga ik vanuit, daar heb ik geen contact mee. Maar ik ga ervan uit dat ze dat uh, prima voor elkaar gekregen hebben. Nee, het is mooi, want dan kunnen ze eindelijk die, die hele kleine uitkering die ze krijgen gebruiken voor betere dingen dan voor een treinticket, hè? Ja, precies. Ja, ik las dat verhaal, joh. Dat wist ik geen eens, man. Ongelooflijk. Ja. Als je nu kijkt naar deze jongen met die enorme achterstand, die geweldige reizen, al die ellende die ze achter de rug hebben. Uh, en je ziet hem zwemmen, wat denk je dan? Zit daar een, een, een talent in dat voor Nederland kan gaan uitkomen? Nou wel zeker, maar je moet ook je realiseren dat uh, in Syrië was hij een enorm talent. Uh -huh. En op zijn niveau hebben we er in Nederland een stuk of tien rondlopen. Uh, ...of dat uh, echt uitgekristalliseren, dat hij dat bovenaan eindigt... Dat, uh, nou, ...dat moet blijken, dat hangt met name van zijn eigen inspanningen af. Ja. Mo, zijn broer, die is triatleet ...en uh, die zit nu al bij een hele leuke ploeg... ...hij zit bij de Noord-Hollandse Selectie in Alkmaar... Ja. De, ...dat schijnt wel iemand te zijn die hele hoge ogen gooit, hè? Ja, daar hoef je geen twijfel over te hebben. Die heeft een enorme discipline... En het is echt een op en topsportman. En Alla die is natuurlijk nog wat jonger. Dat moet allemaal nog rijpen. Maar uh, motor, het is echt... Uh, ja, die, die, die, die zie je ook geregeld uh, rond Zandvoort hardlopen en fietsen. En, nou, fietsen dan niet, maar wel in ieder geval hardlopen altijd. En hij zwemt ook erg goed. Ja, dat is geweldig. Hè? Ik vind het trouwens ontzettend leuk van dat uh, Nederlandse gezin... dat ze gewoon die mensen opnemen. Hè? Ze zaten hier ja. uh, bij dat tijdelijk verblijf. Ik vind het echt schitterend. Ja, ja, het bestaat hè. Het bestaat nog steeds en dat komt dan toch weer boven bovendrijven. Nou, duidelijk is in ieder geval ook door jouw verhaal dat er uh, twee enorme talenten in Zandvoort zijn komen wonen. En dat is voor Zandvoort alleen maar goed. Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. Je hebt toch wel weer een, uh, een behoorlijke sportieve impuls. Ja. Mensen zien mensen hardlopen. En, uh, ja, en ik heb ook in mijn, in mijn bad ik, ik train dan uh, zeg maar heel veel masters. Dus mensen die vroeger uh, in de top van de wereld mee hebben. En uh, ja, daar heeft uh, Allah in ieder geval heel goede trainingsmaatjes aan. Dus uh, ja, hij geeft ook wel een impuls met zijn, uh, met zijn snelheid weer. Ja, leuk. Mo is uh, afgelopen woensdag bij Allianz geweest... bij de training van de F-junioren. En de bedoeling is dat hij daar een F-teampje gaat trainen. Want hij kan ook aardig voetballen, moet je zeggen. Nou, ja, leuk, hè? Kan, Mo kan heel veel, hoor. Ja. Mo kan heel veel. Maar het is, het is natuurlijk ontzettend leuk dat zo'n jongen die dan al die ellende achter de rug heeft... gewoon op zo'n voetbalveld gaat kijken en zich aanbiedt om voetbaltrainer te worden. Ik vind het fantastisch. Ja. Nou, vergis je niet, hè. Kijk, het is natuurlijk zo. een uh, topsporter. Ik, ik, ik, ik, uh, Modi zal zo'n 20 uur per week trainen. En Allah, die, uh, dat wordt deze week opgeschroefd naar 12 uur per week dat hij gaat trainen. Wauw. Maar naast die 20 uur hebben ze nog heel veel tijd over. En, ja, ze zitten allebei, hebben geen werk op dit moment, uh, zitten niet op een opleiding. Dus wat dat betreft is de sport ook wel een hele welkome uh, activiteit. Ja. Maar ja, dat, uh, dan houden ze tijd over. En uh, nou, ik vind het ook wel heel super van ze dat de dat een mooie stap maakt. Om dan ook bij Allianz die jeugd te gaan doen. Ja, ja, leuk hè. En, en Modi ja. staat straks om 5 uur op. Dan gaat hij om zes uur op de fiets naar Heemstede of naar Haarlem. Dat weet ik niet precies. En dan gaat hij ja. daar zwemmen voor zijn triathlon. Dat is toch onvoorstelbaar. Ja, ja, 3,5 ja. kilometer ramt hij er dan uit. En dan fietst hij weer terug in die kou. Ja, ja het is ja, petje af ja, voor de mannen. Kijk, jij, jij ziet het als opgave en zij zien het als training. Ja, dat klopt. En het is inderdaad het petje af. Maar ja, het is ook gewoon... Is, kijk, topsport is tegenwoordig normaal werk. Ja. Het is niet meer iets wat je erbij kan doen. En uh, ja, Modi heeft eraan geroken. En die, nou met name in Syrië, ja, dat was een hotshot. En Allah, ja, die kwam eraan. Ja. Jos, hartstikke bedankt dat je Allah zo snel hebt opgenomen en bij jou laat zwemmen. Top. Geen probleem, Henny En uh, iedereen is welkom in het weekje. Dankjewel, jongen. Hoi. Oké. Okay. Da. Fijne dag. verder. Jij ook, hè. Why do I do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 like to stay En hier, uh, twee zwemmers uh, twee zwemmers uit Syrië die volgens jou gegarandeerd uh, kampioen gaan worden hier in Nederland. En daar misschien ook wel een permanente verblijfstatus uh, aan gaan ontlenen. Zo jij uh, inschat. Laten we het hopen. Het was in ieder geval een uh, prachtige primeur van uh, de Zandvoortse Courant. En als ik die naam noem, noem ik ook de naam van Joop van Nes. Want dan is het tijd voor de sportagenda. Goedemorgen Joop. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Ja, inderdaad. Het is alweer uh, tien voor elf op vrijdagochtend. Wat een primeur dan, hadden jullie gisteren, zeg? Ja, dat is mooi, hè? Nou, nou het was voor voor de primeur. Want uh, de heren zijn ook al bij diverse uh, kinderprogramma's geweest. Ze zijn bij uh, actualiteitenprogramma's geweest. Op tv en op de radio. Maar voor, uh, voor de Zandvoortse krant ja, hadden wij dus voor Zandvoort inderdaad een primeur gisteren. Geweldig, hartstikke Klopt. leuk. En wat heb je voor primeur vandaag? Wat ik een primeur heb? Ja, uh, nou, dat is inderdaad de primeur... ...maar dat is toch heel eventjes uh, een paar nachtjes slapen. Namelijk op 22 juni tot 25 juni, dat is dus nog even weg... ...dan wordt het, uh, het uh, Europa Cup 1 softbaltoernooi gespeeld voor clubteams. En dat is in Tsjechië. Olympia Haarlem doet daar aan mee met het dames 1 team. En een Zandvoortse is daar uh, speelster van. En dat is een 14-jarig meisje... Meisje, jonge dame. Jackie Huijt, is uh, onder andere uh, uh, kinderburgemeester geweest. Die speelt ja, ja, ja. in het team en die gaat mee. Op 14 jaar leeftijd, met senioren, hè? denk erom. Daar ben je gewoon goed bezig, denk ik. Hartstikke leuk. Er is trouwens nog een, uh, een jong meisje uit Zandvoort. En dan heb ik het over Imke van der Aa, die het heel goed doet. Hè? Ja. Die gaat ja, naar ja, de finale ja. van het landskampioenschap. Klopt. Ja, die, die hebben de, met haar club heeft ze de, de halve finales van de playoffs gespeeld... En die hebben ze uh, ja, eigenlijk twee keer 5-1, dus twee keer dik gewonnen met haar team. En die gaan, uh, binnenkort gaan ze in, uh, in een bos um, om het land van kampioenschap uh, badminton spelen. Ja. Ja. Is, is het badminton. nou echt zo, wat ik, wat ik begrepen heb, dat ze van Duinwijk... die vorig jaar geloof ik uh, uh, kampioen of finalist waren in de Eredivisie... Ja, hebben ze daarvan ja. gewonnen? Ja, dat was al in de kwartfinale. En uh, ze hebben ze dat team dat is echt een, een ontzettend sterk team... Een uh, klein plaatsje, maar veel sponsors. En dat is gewoon belangrijk. Laten we eerlijk zijn. Uh, je, uh, je kan geen top, bijna geen topsoort meer bedrijven zonder sponsors. Nou, die hebben ze gekregen. En ja, uh, uh, uh, uh, uh, het gaat gewoon aan voor het, uh, het landskampioenschap. Ja. Uh, geweldig. Jij hebt net het uh, hele goede toernooi gehad voor de scholieren... wat betreft basketbal. Ja. Hoe, hoe is het met onze Lions? Lions, die spelen morgenavond weer... Uh, de, de tweede wedstrijd eigenlijk van het, uh, van, uh, van het nieuwe jaar. En die hebben vorige week eigenlijk ja, een hele slechte uh, wedstrijd gespeeld. Uh, het was uh, in feite een generale, want morgen moeten ze tegen de nummer 2 van de ranglijst. Dan staan ze daar wel uh, uh, qua punten ver boven. Maar ze moeten toch tegen de nummer 2, en dan moet je toch oppassen. Uh, het, het, het kan zijn dat Lions de ongeslagen status... Want bij, bij basketbal kan je niet gelijk spelen. Dus ongeslagen status uh, gaat verliezen. Wat ik, wat ik eerlijk zijn... Ik, ik hoop het uiteraard van niet, he, niet maar... Uh, die kans is altijd aanwezig. Ik weet niet of iedereen uh, fit is. Of iedereen erbij kan zijn. Maar ze spelen in ieder geval morgenavond in Zandvoort. Uh, in de Sporthal Tegen Hoppers. Die wedstrijd begint om, uh, om 7 uur. En is dan de nummer 1... 100% winst, de Lions tegen nummer 2... 83,3%, dat zijn dan de hoppers uit te horen. Mm -hmm. um, en die hebben nu uh, één wedstrijd meegespeeld. gespeeld... en die hebben er al twee verloren. Dus uh, ja... Het verschil is al groot genoeg. En ik denk ook uh, dat, dat Lions uh, fluitend de kampioen gaat worden. Maar je moet toch oppassen voor dit soort teams. Ja. Um, uh, het doelstal van, van uh, Lions is ook uh, grandioos. Het is plus 403 in 11 wedstrijden. Oh. Dat is gigantisch. <laughs> en, en hoppers dan in 12 wedstrijden 118. Uh, Laai heeft 930 wat. punten voorgescoord. Dat is ontzettend veel. Het is een gemiddelde... Let op gemiddelde van 84,4 punten per wedstrijd. Vaak hmm. uh, uh, wordt in cijfers uitgedrukt. Dat weet je waarschijnlijk ja, al. Ja, ja, ja. En, um, ze hebben tegen 527 wedstrijden. Dat zijn gemiddeld 47,9 uh, punten per wedstrijd tegen. Dat uh, bet betekent gewoon dat Lions veel te sterk is voor deze competitie. En ik hoop oprecht dat ze volgend jaar uh, echt uh, misschien wel twee of drie klassen hoger kunnen gaan spelen. Dat nou, zou echt nodig zijn. Dat zou leuk zijn. Nou, nou zijn Ron van der Meijen en Niels Krabberdam, dat zijn de, de topscorers hè, in dat team. Ja, ja. Zitten daar nou scouts voor op de tribune? Nee, nee, nee, dat, uh, dat kan je wel vergeten. Want uh, ze zijn a te oud. Uh, Ron uh, van der Meij die heeft al vrij hoog gespeeld. Uh, junior uh, eredivisie in Nederland. Um, uh, Niels Krabbendam is een tijdje uit de relatie geweest. Die heeft een tijd niet gebaasd, die is later weer begonnen. Die heeft zijn lengte mee. Uh, twee meter acht, geloof ik, of zo. Ja, ja. Um, uh, maar die heeft, is dus niet. Die is a te laat begonnen, eigenlijk, met basketbal. En ik heb hem zelf zo mogen trainen en die heeft op een gegeven moment heeft hij de, de bruid eraan gegeven, de tijd niet gespeeld, is dus later weer teruggekomen en die heeft dus de link ermee. Maar hij, als, je, als je hem echt gaat scouten, dan maakt hij onder het bord gigantisch veel fouten. Dat kan ook niet anders als je een tijd niet gespeeld hebt en je bent te laat begonnen. Dat is, is ook helemaal niet erg. Maar voor de is hij goud waard, absoluut. Want als jij gemiddeld uh, zeg maar 40 punten per wedstrijd uh, maakt... Ja, dan, dan ben je gewoon uh, een topper. En dat doet Ron van der rij precies hetzelfde. Ja. Nou, Robert Pierik die kan er ook aardig wat van, maar die is nu een beetje aan het coachen. Hoe komt dat? Is er geen echte coach? Uh, er is geen echte coach. Um, een van de heren die neemt dan vaak de coaching op zich... Uh, het, uh, ja, je moet ook vaak betalen voor een coach. Uh, dat is gewoon een betaalde functie, normaal gesproken, als je, je van, van buiten moet halen. Daar heeft de Lions geen geld voor. M maar ja, er moet wel gecoacht kunnen worden aan de kant. Nou, en dan uh, Robert de Pierik, die heeft dat de laatste keer gedaan. Dus is een jongen die weet uh, van de hoed en de rand. En die heeft lang genoeg baas om te weten wat er aan de hand is. En die heeft toen die heren weer op, een, op het juiste spoor gezet om die wedstrijd alsnog te winnen. Want het ging heel moeilijk vorige week. En coaching is een vak, hè? Ja, ja, ja, ja, je weet het. Ja, ik weet het ook. Zelf jaren gedaan. Jij doet het al 50 jaar met, met voetbal. <laughs> en, uh, ja, ja. Toch? Ja. Ja, kijk. dat bedoel ik. dus. Ja. Maar goed. Het, um, uh, niet, niet de eerste de beste die kan coachen. Laten we eerlijk zijn. Nee, dat is zo. Hoe is het met handbal? Handbal. Dat, um, ja, dat gaat er ook uitstekend eigenlijk. Morgen. Uh, ook uh, dan op zaterdag in een, een wedstrijd uh, tegen Monokedam 2. De nummer 2 van de ranglijst speelt ZTC. Half negen uh, morgenavond in Monnikedam. Uh, Monnikedam heeft er één wedstrijd verloren. Dat was op 3 januari dit jaar. Dat was in Zandvoort tegen ZTC. En dat werd dan verloren met 21-14. Oh. Zandvoort heeft alles gewonnen. Ja. Echt alles. Maar Monikodam heeft er één minuut gespeeld, heeft tien wedstrijden en, en Zandvoort elf wedstrijden. Monikodam heeft plus 86 en ZTC plus 102. Maar dat verschil van 16 punten eigenlijk, dat is makkelijk in één wedstrijd in te halen. Ja. Dus het is een ontzettend belangrijke wedstrijd. Als ze die wedstrijd inhalen met meer dan 16 punten verschil en ze winnen uh, morgen van ZTC... dan komt zomaar Monikodam boven drijven als de nummer één. En dat wil hij niet. Laten we eerlijk zijn, Sans wordt wil gewoon hogerop. Eén um, uh, uh, ding is jammer. Uh, een van de van toch wel de, de drijvende kracht achter het team, dus Lucia Singer van de Drift. Die uh, uh, kan niet spelen, die is zwanger. Uh, die, uh, dat, dat is logisch dat ze dat niet meedoet. Maar. Uh, uh, ze, ze, ze leeft wel mee. Ze gaat mee als, als voor coaching. En dat doet ze samen dan vaak met, met Joop Boukens. Mm -hmm. Het je goed onder, voor elkaar in het team. Uh, snelheid, dat is het spelletje wat ze kunnen. En dat ze ook vaak spelen. En als ze dat laten, dan zie je gewoon... Dat zag je vorige week ook. Of twee weken geleden. Dan zie je dat uh, de tegenstander het heft in handen neemt. En dat wil hij niet. Zandvoort moet zijn eigen spelletje spelen. Snelheid, uh, veel breaks. Breakouts heette dat in, in het handbal. En uh, dan, dan komen ze bovendrijven En dat zag je vorige week precies hetzelfde. Ze komen uh, maar met twee punten voor met, met rust. Ze achtergestaan in de eerste helft. Dat, dat is niet de laten we eerlijk zijn. En daarna gaat het ineens weer draaien. Joop Bukers krijgt ze weer helemaal op de rit. En de neus er één kant op. En het gaat draaien. Het gaat, de snelheid gaat er komen. De, de, de kiepste die, die, ja, die, die steeg tot geweldige hoogte. Die, uh, die is toch be goed bezig dit jaar. Uh, Eline uh, Ravensbergen. En... Uh, die, die zie je met de wedstrijd eigenlijk groeien. En laten we hopen dat morgenavond gewoon zij de beste tipster is van het veld. En, Jij mag uh, de voorspelling uh, doen, uh, Joop. Sand uh, vervindt, maar moeilijk. Goed zo. Hoe is het bij het zaalhockey? De Ehm uh, Vorige week... ...Zandvoort uh, thuis gespeeld. Uh, we hebben dus een prachtig mooie uh, sporthal... ...met nieuwe balken erin. Die heb je nodig voor zaalhockey. Mm -hmm. En uh, de, ja, er komen er maar twee thuiswedstrijden. Dat, dat is dan een programma... Dat, ...dat duurt een hele dag. Je speelt twee wedstrijden dan thuis. En Zandvoort heeft... Uh, Twee weken geleden een wedstrijd verloren en een wedstrijd gelijk gespeeld. En vorige week, nou ik ben erbij geweest, het ging fluitend. Het, is, het was eigenlijk een beetje lachwekkend hoe die tegenstanders uh, speelden. Um, Sparendam is absoluut niet de eerste klasse waardig. Dat speelt Zandvoort uh, dan wel. Uh, wat ze daar zoeken mag de lieve heer weten. En die andere ploeg, dat schiet mij even niet te binnen wie dat was. Daar uh, dat, dat zit ook met, met gemak van gewonnen. En Zandvoort um, draait goed mee. Staat niet bovenaan in de zaalcompetitie, maar draait goed mee. En misschien is er wel iets leuks over een paar weken. Zou leuk zijn, hè? Zeggen. Wat ja, ga jij doen? Um, ja, ik ga in ieder geval naar basketbal uiteraard. Ik ga naar voetbal. Handbal is dan uit. En dat, uh, dat is het dan. Ja, de Koninklijke HFC gaat naar uh, Hercules, mijn oude club. Maar als u een ja, ja. leuke wedstrijd wil zien... ga zaterdag naar het veld van Allianz, kwart voor vier. Allianz onder 10-1 tegen de Koninklijke HFC. Een echte topper. Het eerste uur van de Watertorensport zit erop. We danken Joop van Nes voor zijn bijdrage. Tot volgende week, Joop. En we gaan uh, ja. naar het volle uur toe en naar het nieuws.